Vorige maand meldde de Volkskrant dat PvdA-kamerlid Sharon Dijksma... in beeld was voor Nijmegen. Zij stond volgens de krant eerste op het lijstje van de Vertrouwenscommissie. Prul stond tweede op die lijst. Hij heeft in Nijmegen gestudeerd en was ooit wethouder in die stad. De journalisten Mary Colvin en Remio Schliek... zijn maandag begraven in een park in een wijk in Baba Ammer... in de Syrische stad Homs. Dat zeggen Syrische opstandelingen op een video die op internet is verschenen. De twee journalisten werden op 22 februari in Homs gedood... tijdens zware beschietingen door het Syrische leger. Op de video is te zien hoe de lichamen van Colvin en Oshlik... zijn ingepakt in witte plastic lijkzakken waarop hun namen staan geschreven. Ze krijgen een rituele islamitische begrafenis. Het Franse persbureau AFP meldt dat de Syrische autoriteiten... de lichamen inmiddels hebben gevonden. Het is niet duidelijk wat die met de stoffelijke resten hebben gedaan.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 Er is kans op mistbanken. Het wordt vannacht 3 tot 7 graden. In de loop van de dag wolkenvelden, Het wordt 9 graden op de Wadden. Tot 14 in het zuiden. In het week -einde wisselvallig. En begin volgende week iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 of nachtzuster apenstaartje omroepmax.nl of apenstaatje nachtzuster via twitter of uh, chatten via nachtzuster.net. Allemaal mogelijkheden om mee te praten tijdens dit programma over vragen en antwoorden. En uh, vragen die nog openstaan zijn de volgende. Esther is op zoek naar advies. Ze wil een opleiding gaan doen tot mazeuze. En ze wil heel graag ervaringen weten. Wat zijn goede opleidingen? Wie heeft een opleiding gedaan en heeft tips en trucs voor haar? En moet ze echt wel uh, van carrière gaan veranderen en mazeuze willen worden? 0800 1121. Um, Peter die had een uitleg over dat je soms iets zegt... en dan later weet je iets meer over het onderwerp... en dan denk je, dat had ik misschien niet moeten zeggen. Is daar een woord voor? Misschien gewoon vergissing. Maar misschien is er een mooier woord voor. 0800 1121 Fred met zijn prammende vraag uh, over cupmaten. Waarom is AA kleiner dan A... Maar DD groter dan D als je het dan over BH-maten hebt. 0800 1121. En dan het hele lenteverhaal. De meteorologische lente, de astronomische lente, 1 maart, 20 maart. Wat is het verschil en waarom gebruiken we twee soorten lentes? 0800 1121.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 Tandartsassistenten, t is altijd lente in de ogen Van de tandartsassistenten, van de patiënten van de assistenten Is er altijd lente, Het is altijd lente in de ogen Van de tandartsassistenten, t is altijd lente Uh, wat een heerlijk liedje blijft dit. Het is een zogenaamde One Day Fly. Oftewel een uh, liedje van een artiest die daarna geen grote hits meer had. Peter de Koning. En het liedje heet uh, Lente. Nee, het heet Tandartsassistenten. Of is het Lente in de Ogen van de Tandartsassistenten? Is het echt die hele lange titel? Het is echt die hele lange titel. Het is altijd Lente in de Ogen van de Tandartsassistenten. Dat is ook makkelijk te onthouden, want dan zingt het een paar keer. 0800-1121. Mevrouw Van Koten. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, het missende woord, het woord waarvoor uh, een uitspraak die later teruggeroepen wordt. omdat hij toch uh, niet zo goed was op dat moment. Ja. Uh, in het Engels, denk ik, heb je het over wishful thinking of wishful talking? Wishful talking. Maar uh, oh. ik, had een, ik heb een dochter, maar toen zij tien jaar oud was zei ze tegen me om een avond, mam waarom lieg ik? En dan zei ik, al niet zo zwaar, dat is geen liegen wat je doet, dat is klets, wenskletsen. Oh, wat prachtig. En ik denk, dat is het wat we doen, als je niet aan de waarheid wilt, je wilt dat niet uitgesproken, hebben. want als je het uitspreekt dan hoor je het, dan is het zo zwaar. En dan zeg je het lichter, en dan ben je aan het wenskletsen. Ik vind, het, ik vind het een prachtig, uh, prachtig woord. Maar, ja, maar ik vraag me nu... Uh, ja? Nou, laten we het uh, opnemen in Vandalen. Ja, maar ik vraag me wel een beetje af... want het was een beetje naar aanleiding... van dat we het vorige week uh, over Prins Friesel hadden... en dat ik dus... Ja. Ik, ik weet het nooit zo goed meer, want ik onthoud het allemaal niet zo goed. Maar um, um, uh, dat ik dus blijkbaar gezegd heb van... nee, maar het komt vast allemaal wel goed. En dat is inderdaad van wishful thinking, ja. maar het was ook op basis van de kennis die ik op dat moment had, dat ik dacht ja. van nee, maar het, het, het was niet alleen maar de wens. De wens is de vader van de gedachte, maar het was ook da dat ik dat echt dacht op dat moment. Want het is vast. Ja, maar ja, op het moment dat je zegt uh, ja. het komt vast wel goed, het je vast wel, ja. dat wil Impliceert. zeggen dat je, je eigen hoofd komt. Ja. Hé, hey, wat grappig gebaseerd op informatie. Yeah. Maar dan volg je niet meer de informatie. En dan als zou het... je doorgeven... we hebben de informatie dat het goed komt. Maar als het nou andersom was geweest... Als ik nou... uh, dat je te zwaar zou hebben gezegd. Ja, stel nou dat, dat ik gezegd had... nou, het komt vast niet meer goed... en de volgende dag was bekend geworden... dat het wel allemaal goed kwam. Ja, dan is het... Uh, het was doemdenken. Oeh. In, in mijn tijd... Vele jaren geleden ja. hadden we, uh, het was een hele generatie, dat was in, een doemdenker. <laughs> verdoemd, de situatie is verdoemd. Dus je bent een doemdenker, je bent ja. een negatief denker. Nou, een, een doemklets krijg je dan. Doemklets, ach, dat is minder mooi dan wenskletsen. Ja. <laughs> nou, nou moet ik het natuurlijk toch even vragen, want u heet mevrouw Van Koten en u bent zo talig. Bent u familie van de Van Kootens? <laughs> Ja, ja, ik... Ah. Ja. Ik, uh, ja, best een zusje. Maar een zusje van Kees van Koten? Ja. Nou, dan is het wenskletsen helemaal niet zo raar. Dan zit het echt in de familie bij jullie, hè? Het is een DNA-geval, denk ik. Ja, potverdrie. voor drie We zijn er al een tijd mee bezig. Nou, prachtig. nou Ik ben er heel blij mee. Ik ga het woord wenskletsen. Ik heb bol van dat soort dingen. En wat staat er nog meer in dan? Uh, je hebt... In de samenleving, man en vrouw, heb je echtgenoten, exgenoten en genoten. <laughs> Als je in een scheiding ligt en de rechter zegt... uw ex-echtgenoot, dat loopt niet. Nee. Dat is een, een exgenoot. <laughs> Ja, ik, en, en, en, u bent ook bezig met het proeven van taal. Dat blijf ik toch ook heel ja, dat mooi is vinden. Ja, ja. ja je, maar je hebt ook zo'n zo zinnetje daarover als echt, ge, als echt genoten, echt genoten. Dan ja, hebben... hebt, genoot is het algemeen. Ja. Dan kun je in het echt verbonden zijn en ben je een echt genoot. Ja. Je kunt gescheiden zijn en ben je een exgenoot. Ja. Of je kunt nog gescheiden, nog getrouwd zijn, dan heb je een genoot. Mensen hebben het over een, een relatie. Ja. maar dat klinkt, dat klinkt zo zakelijk. Ja, ja. Maar een genoot, dat is vrij duidelijk. Maar dit kan, geen, geen, ex, dit kan geen toeval echt. zijn, mevrouw van Kote. Moest, vroeger moest er dan, denk ik, aan tafel thuis gesproken worden over talen ook, of niet? <laughs> Als we aan tafel zaten, en ik wilde ook iets zeggen, ik was drieënhalf jaar jonger. Ja. Dan uh, kletste mijn broer door en dan zei ik: hou je er buiten. En dan antwoordde hij stevig was, kijk in mijn keel, dan zie mijn kuiten. <laughs> en toen dacht ik: dan zal ik je hebben. Dan zei ik: hou je mond. Ja, nee, laten we daar in, maar niet. Uh, ja. <laughs> Het zit echt in de familie wat grappig. Ik ga wenskletsen, ga ik uh, koesteren. Bedankt, mevrouw Van Koten. Alsjeblieft, graag gedaan. Goedenacht nog. Dag. Dag 0800-1121. Jasper? Ja, wat een eer dat ik naar mevrouw van Kotum in de uitzending mag komen. Uh, het is mooi, ja. Uh, ik kom met 63. Ik heb, de hele, uh, ik heb alles meegemaakt. Ja. Dat had je vooraf gisteren niet kunnen wensen, kletsen. Nee, dat had ik zeker niet kunnen wensen, kletsen. <laughs> Nee, wat kan wat ik... prettig, nachtzuster dat u even aan mijn bed wil komen... en even mijn verhaal wil aanhoren. Ja, daar ben ik voor, hè. Dat, dan gaat het toch in de pijn, nachtzuster. weet je, dat, daar gaat het om, hè? Ja. Ik vond het heel leuk dat we de, de datum de kortste dag 21 december doorkregen... een tijdje geleden. Dat was zo 10-20 minuten, wat was het, voor het journaal. Ja. En ik denk nu 2012... Ik denk aan 21 december. Ja. Wat, wat denkt u aan, nachtzuster? Aan 21 december? 2012? Ja, het zal... Uh, uh, uh, 21, 12, 2012? Ik heb geen idee. Als ik... Als ik, uh, ik, ik, ik doe een, ik, ik, ik, ik, een kleine heen. Jasper, ja, ik heb uh, maar tot zes uur, hè? Ja, ja, ja. oké. Okay. Nee, maar ik, ik ben, binnen twee minuten ben je al van me af... Uh, oh. uh, ik hoef alleen maar straks nog een shotje morfine. Maar het werden met de Maya-kalender. Kom op. Oh, nee, dat is toch 23? Is dat 21, nee, is 21. al? Nee, 21. Ik heb 22 21. nog plannen. Oké, okay. dus... Oh, ik dacht... Heb je een ticket geboekt voor... De... Uh... <laughs> Nee, nee. Ik, oh, ik ga een skiën op 22 december dit jaar nog. Ik hoop dan de toch. Nee, ik dacht dat het nee, 23 ja, was. Ik laten hopen ja. dat die snel komt dit jaar. Goed. 21-12, einde der tijden, voorspeld door de Maya's. Ja, en, uh, en daarom 21 maart de lentekalender. Nee, want 20 maart is het, uh, is het lente. Nee. Het ja. 21, toch? Nee, 20, want we hebben een schrikkeldag uh, dit jaar. Oh ja... Piep. Ja, ja, inderdaad. Ja. Hè, nou Wat? ja, maar, maar, maar, maar, maar hoe lossen we dat nu op? Maar Jasper. Ja, maar mijn Jasper. vraag is dus. Ja. Laten we het gewoon even kort houden. <laughs> Weet je, er staan 1200 Jasper. mensen. Jasper. De... Ja. Wat was je vraag? Mijn vraag, mijn vraag is waarom zijn katten zo lief in plaats dat je je honden moet uitlaten en katten niet? Ja, dat is een hele brede vraag. Ja. Maar het komt een beetje samen met Egyptenaren. Ken je die? Ken je die nog? Egyptenaren, ja. Die hebben van die piramides. Waarom zien we geen piramides? Misschien is dat een leukere vraag. Maar waarom lieve Jasper, Jasper, Jasper dag, lieve Jasper. Wat? Jasper. Ja, nou ja ik, heb, ik, heb, ik heb te weinig morfine weer gehad. Ja, dan. precies. Je voelt hem al aankomen. Hè? Je weet dat ik je altijd even graag bezoek zo s nachts... om even te kijken hoe het met je ja, gaat. Maar, dat knopje, dat is er niet voor niks. Hè. Nee, dan zit je weer op het rode knopje te drukken... moet de nachtzuster weer opdraven. Maar het principe is vragen die je heel graag wil stellen. Het is niet zo van ik wil even op het knopje van de nachtzuster drukken... dus ik verzin er een vraag bij. Zo is het niet, hè? Nee, maar ik, maar ik. Maar ik, heb, ik heb er een nacht, een nacht van wakker gelegen waarom we geen piramides hebben meer. Waarom we maar we hebben nog wel piramides hoor. Ja, maar die, hoe oud zijn die dingen niet dan? Ja, maar waarom, waarom, nog... waarom, waarom, waarom, waarom kan ik niet gewoon in een fatsoenlijk piramidetje gewoon mijn as, weet je, hoeveel, hoeveel ruimte? 50 centimeter keer 50 centimeter? Waarom? Wat, wat, wat is er met onze bevolking? Ik, ik, ik ben desperate, zuster. Weet je wat we doen, Jasper? Ja, ik ga gewoon verder luisteren. Ik ga verder janken. En ik nou, je, ik je die infuus wat hadden. Ja, vindt. weet je wat we doen? Ik, ik geef je wat blauwe, wat rode en wat gele pilletjes. Ja, ook oh, dit, dit bekertje moet ik dat nu innemen. Dan? Ja, ik geef je een beetje water bij. Ja, want het krijgt zo niet weg. Hoeveel nee. capsules zijn het wel niet? Nee, het, nou ja, het zijn er elf, denk ik, maar het zijn hele kleintjes. Oké, okay, maar ik wil dat slokje water erbij. Ja, nee, dat slokje water. Je krijgt een heel bekertje water erbij. Nee, nou, ik, ik, op de gang zag ik zussen een hele grote fles staan. Wil je die hele fles water erbij, Jasper, ja? Ja, maar dat krijgt krijg al niet weg, die 132 pillen. <laughs> het zijn er maar 11. Maar er wordt er ja, lekker rustig van. Ja, dat die zussen wel vaker, hè, zo diep in de nacht. Ga jij maar lekker slapen, Jasper? Het zijn er maar 11, ja. Ga je lekker slapen? Nee, ik ga Jawel. wel een keer meeluisteren ik, ik, ik, ik ga misschien kom ik via de chat zelfs nog binnen voor zes uur. Oh, uh, uh, fijn. Ik ben zo'n lastige patiënt, ja. Ja, zuster. Ja, precies. Ik zet de morfine wel wat hoger. Ik ga maar één keer per week, valt toch best mee? Dag Jasper. Welterusten. Dag ja. Dag Jasper. Egyptian Mogelijk een Egyptian van de Bengals was dat. 0800 het zou leuk zijn als er iemand belt om Esther eventjes uit de brand te helpen. Die belde met de vraag voor tips en trucs voor massageopleidingen in de buurt van Utrecht. Ze wil iets heel anders gaan doen en wel op het gebied van massages. Dus uh, is op zoek naar een goede opleiding of iemand die uh, ervaring heeft met massageopleidingen. En dat kun je doorgeven via 0800-1121. Uh, Hans die vroeg nog helemaal aan het begin van deze uitzending hoe het zit met Google. Hoe lang informatie daarop blijft staan. Ja, Het antwoord is volgens mij dat dat niet te zeggen is. Want ja, hoe lang gaat iets nog duren? Dat is een beetje moeilijk om daar een inschatting van te doen. Maar mocht je dat willen doen, 0800-1121... Um, een prachtige oplossing op de vraag van Peter over uh, dingen die je uh, verkeerd inschat van tevoren. En dat je dan later denkt, dat had ik er misschien niet dat en dat over moeten zeggen. Nou, dat uh, is uh, prachtig opgelost met de uitdrukkingen wenskletsen of kletsen. Ik vind ze echt heel erg mooi. Um, dan heb ik nog de vraag over de lente openstaan. We hebben twee, twee keer een begin van de lente, op 1 maart en op 20 maart. Wat is het verschil? En sinds wanneer begint de lente op de eerste dag van de maand? Want vroeger hoorde je daar zelden iets over. 0800-1121 en dan de cupmaten nog, waar Fred over belde. Um, cup A wordt voorafgegaan door cup AA, maar cup D wordt gevolgd door cup DD. Dus waarom is het niet A en dan AA? Of... DD en dan D. 0800 -1 -1 -1, als je een beetje verstand hebt van BH's. Ben, nacht. Ja, is het Zee, uh, ik ga Het nog eventjes over de rode ver, maar eerst vooruitlopend. Okay. Uh, je kan misschien, even een tip, die Jasper die je belde, ja. je kan je misschien beter grote pleister voor het aan plakken op zijn mond. <laughs> en, en als het niet genoeg helpt, zet hem in een dwangbuis. Een dwangbuisje. Ja, ik kan natuurlijk ook gewoon het lampje bij hem weghalen. Zou dat helpen, denk je? Nee. Nee, dacht ik ook. Zit ja. mij even de volgende. Uh, wat die verf betreft. Ja. Die mevrouw die je net had, die raaskalde. Die, die meneer die in eerste instantie het had, of twee mensen waren dat, die het over het, het, het, het verkrijten van de verf hebben. Groot gelijk, dat is zo. Maar die rode verf. Dus dan is het een, een wat mindere inferiore kwaliteit verf En dan krijg je dat verkrijten met het rood. Dat is gewoon heel, heel duidelijk, heel simpel, algemeen bekend. Maar dat is in een garage daar misschien niet van, van wisten of wilde weten. Oké, okay. maar dan moet die mevrouw wel eerst even de kennis ophalen over verf, hoe dat zit. En niet dan klakkeloos uh, of, uh, van iemand uitgaan die dat dan zegt. Terwijl deze mensen hadden groot gelijk. En als je een auto ook binnenzet, bij jou dan misschien in de huiskamer. Ja. Je misschien geen garage je hebt. Nee, precies. Maar ach, maar dan kan je er misschien. Heb je... Heb je een gevoel voor kamperen, dus dat, uh, dat zou je kunnen doen. Of in je keuken is misschien ook leuk. <laughs> maar goed, ja, ja. in ieder geval. Maar dat, en, en dan kan je een beetje tomaten op smeren. Misschien dan valt het ook niet zo op. Oh, ik ben zin, al ja. blij als ik, als ik hem op een parkeerplaats krijg laat staan in mijn huiskamer. Zo, ben je zo slecht in rijden dan? Ja, nou ja. rijden niet. Rijden kan ik goed, maar parkeren. Daar ben ik, het moet wel uh, altijd een beetje makkelijk, uh, groot plekje, want anders dan. Uh... Ja, dan moet je een assistentie op je vragen. Hè? Oh, dat klinkt maar, goed. Dat klinkt goed. Maar Ben op zich, wat die mevrouw net vertelde, dat was op zich helemaal niet zo'n gek verhaal hoor. Want uh, los van het feit dat ze de term verkrijten niet gebruikten, had ze, hadden ze ook in die garage wel een beetje gelijk. Het gebeurt met goedkope ge soorten rode verven. En je doet er niet zo heel veel aan, behalve ja, zij, dan. Zij sprak tegen. Dat je toch weer die glans wat, wat kunt ophalen. Want ja, het gaat ja, ja, ja. ook over de glans. Ja, ja maar dat, dan moeten we en moet ik toch even de kanttekening plaatsen. Want het zou natuurlijk kunnen dat het in dit specifieke geval nog weer een ander verhaal was. Dat denk ik ook zeker. Want als die, als die verf zo verkleurt naar nou dat paarse toe, naar nou wat ze zei, van die, van die zuurstokkenkleur. Of jonge meisjeskleur. Nou ja, goed, zuurstokken, jonge meisjeskleur. Ja. Oké. Okay. Dus uh, dat, ik denk dat het totaal anders is. Dat die gewoon een hele, hele, hele verkeerde verf gebruikt hebben van dat rood. Dat zou kunnen, maar in ieder geval, dat slaat niet op waar deze mensen het over hebben, dat probleem ja. met dat verkrijten. En dan nog iets, als je ook iets wil weten over die cupmaten. Ja. Wel, Ifonieën. Oh ja, ik weet dat Ifonieën alles weet over alles in alle talen, maar wie heeft hij ook verstand van cupmaten? Zeker, zeker, want zijn ouders hebben een keten van winkels. Celta vroeger kan ik juist die naam noemen, want die winkels bestaan niet meer. En waar je BH's en onderjurken, weet ik wat, allemaal kon kopen. Ja. Dus daar is daar Ivonie in geboren, daartussen geboren. <laughs> Tussen de BH's, denk ik. <laughs> dus is, ik zou nou. zeggen, bel hem op, hè? misschien kan hij je... Ik kan hier wat vertellen. We kunnen misschien een blokje maken, want de ouders van Bridget... die hebben ook een uh, lingeriezaak, of in ieder geval gehad. Weet niet of ze het nog steeds hebben. En uh, Gordon's ouders hebben op de markt, ge of Gordon zelf... op de markt gestaan met uh, lingerie. Kan een heel bekende Nederlanders met, met verstand van lingerie blokje maken. Ja, ja, ja, dat wel, maar... De, de familie Nieuwe, die had ja. wel wat, uh, wat, die geen marktartikelen, zal ik zeggen. Nee. Ik zal niet de nadelen van de artikelen van Nee, ik precies de luxe kurs. Misschien iets over zijn stem en zo, dat soort dingen, maar goed. Over zijn haar. Oh, gevoelige snaar? Nee, maar vroeger had hij, heel, had hij heel veel van het schapenhaar. Vond ik wel zo leuk. Ik mis dat een beetje. Oh, jij hebt Toen. schapen? Nee, ik heb geen schaap. Ben, we dwalen af. Dankjewel voor de tip. Als we er echt niet uitkomen, bellen we Yvonneeën. Eigenlijk is dat standaard bij dit programma. Als we er echt niet uitkomen, bellen we Yvonneeën. En de groet aan de kamper Uien, hè? Zal ik ook nog doen. Hoe daarmee? je ze wel eens? Ben, anders moet je even een kamer verder kijken. Daar zit Jasper, die wil ook heel graag over allerlei onderwerpen praten. Nee, dank je. Nee, ik hou niet van die afdeling. Oké, tot de volgende keer, hè? Ik Doeg. 0800-1121. Harry. Hallo, hoi hoi. Hallo. Goeienacht, lieve ja. Astrid. Hallo, wat heb ik je gemist? Echt waar, ik was er gewoon hoor. Oh, ja, maar je... ik was er even niet. Ik kom net terug uit Turkije. Oh, nou, fijn dat je er weer bent. Ja, dankjewel. En in Turkije uh, moest ik heel erg. Uh, kwam er kwam een vraag omhoog. En ik was een week in Turkije, ik ben net een paar dagen terug. En uh, ik denk, nou, dat is echt een vraag voor de, voor de nachtzuster. Net op het moment dat je in Turkije zit? Ja, ja, ja. ja. Het was een heerlijk weer. Het was 18, 20, 18 à 20 graden toen in Zuid-Turkije. En uh, toen zat ik uh, lekker op het terrasje met mijn zoon. En op een gegeven moment moest ik uh, keihard niezen. Uh, en het, het gebeurt me wel vaker dat ik in de felle zon zit... Ja. Dan, dan krijg je zo'n kriebel in je neus. En dan, dan, dan moet je achter elkaar niezen. Dan ben je niet verkouden of zo. Maar dat ah, ja. komt door de zon die dan uh, iets doet of zo. Met, met, je, met, uh, met, met je neushaartjes of zo, weet <lacht> ik. zo. Dat is een soort kriebel die niet die snel overgaat. Ja. En, en dan blijf je maar niezen. En hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Want, want als je wel moet niezen misschien van verkoudheid. en je, Dan zeggen ze ook altijd even in een lamp kijken. Ja, dat is ook wel eens ja, net Dan zit je tegen het niezen aan en dan moet je naar de lamp kijken en dan ga je juist niezen. Dus dat heeft inderdaad uh, ja, maar... oorzaak en gevolg. Maar wat, het, wat de oorzaak en wat het gevolg. Nou, het gevolg is niezen, maar de oorzaak weet ik niet. Nee. Goh. Ja, dat is, ik, en dat duurde uh, weet ik, veel, een aantal keer, moest, je niezen, moest ik dan niezen. En mijn zoon ook trouwens, die had er ook last van. En uh, na een tijdje waren we uitgeniest en uh, we waren niet ziek of zo, we hadden geen uh, verkoudheid of zo, maar gewoon een hele een grappige prikkel wat je krijgt van als je lang in de zon zit. En Je zat niet in zon... een in een stoffig teentje. <laughs> wat? Een stoffig teentje? Ja. Nee, we zaten in een vijfsterren. Ja, nee, op dat de... ga je niet. Dat is natuurlijk. Nee, dat nee. Zo'n all-inclusief, -in je kent dat. Echt waar, met de... en ja. dan ging je dan ook met de... dat je je bord zo vol ging scheppen dat er helemaal niks meer bij kon omdat het toch niet uitmaakte. Ja, dus inderdaad, betekent ja, dus met de toetjes ook, <laughs> vijf toetjes op scheppen. En, uh... <laughs> met moeite naar het binnenwerken. Oh, ik oh, ik ben vreselijk bezig. Ja, echt dus blijft dat. Russen en Duitsers die nog grotere kop op hun bord hadden en zo. Maar wel lekker. Lekker weer gehad, Harry, in Turkije? Ja, het was fantastisch. Ik, ik uh, ben helemaal aan het afkikken hier. <laughs> ik heb in een thermisch bad gelegen. Zalig, 35 graden. Water uit de, uit de, uit de grond kwam, weet je wel. Oh, water. lekker warm. Ja. En dan, uh, nou, zoveel leuke dingen. Watervallen gezien. Pamukkala geweest. Pamukkala, zeg je geloof ik. Oh. Dat, is, dat zijn die terrassen, die, die, die kalkterrassen... met wat oh. gloeiend hete water loopt eroverheen. Hé, He, fijn. Ja, het is fantastisch. Nou, bedankt voor de dia's. En, ik ga op zoek naar en, uh, antwoorden op het gebied van Niezen. En, <laughs> en ook over waarom je nachtblind wordt. Van als je lang in de oh. zon hebt gezeten... Als je dan naar binnen loopt en in de schaduw is het allemaal zwart voor je ogen. Dat hoort er een beetje bij. Hè? Nee, maar daar weet ik het antwoord wel op. Ja, ja dat, dat is, altijd, is altijd heel irritant als ik het antwoord ga geven, want daar ben ik niet voor. Ik ben alleen maar om mensen door te verbinden met elkaar met vragen en antwoorden. Maar het is ja. heel logisch, je ogen passen zich aan aan het felle licht. Dus het ja. heeft, heeft met, net als met een camera en een diafragma... Dus dat het, je ogen worden ingesteld op dat je met fel licht... Ja. Dat, je, dat je wat minder licht doorlaat in je ogen. En als je dan hopla donker ingaat, dan moet je ogen eerst weer even bijstellen. Oh, jij hebt echt een opleiding gedaan van nacht, zuster, hoor ik. Sorry. Ja, <laughs> en, het, het, is, het is dat ik echt alles weer vergeet, maar dit weet ik dan toevallig. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, alleen dat kriebel... Kribbel, ja. uh, het kriebelniezen, daar weet ik niks vanaf. Dat, uh, het kriebelniezen, daar dat ga ik voor oproepen. 0800-1121. Dankjewel, Harry. Oké, okay, schat. Goeienacht, hè. Dag. 0800-1121. Adil. Hi Astrid. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. We hebben vanavond meer vragen dan antwoorden, zie ik. Of nee, hoor. Waar zit je te kijken dan? Want het gaat goed, hoor. Nou, best wel veel, ik, best wel veel vragen. Niet zoveel antwoorden. En er komt nog een vraagje bij van, van mij. Oh. Een, een smakbariaans vraagje. Ja. We kennen allemaal het patatje met, het patatje speciaal. En het patatje oorlog. En dan wilde ik weten, uh, waar komt die term vandaan? Oh, het patatje dat is een goede vraag zeg. Ja. Kijk, mayo, kijk me voorstellen. Het is mayonaise, nou, de andere speciaal, wit, rood en, uh, hoe heet het, en uitjes. Maar de, de naam patatje oorlog, daar was ik wel benieuwd naar. Maar, want... Uh, ik heb ook wel eens begrepen dat patatje oorlog niet overal hetzelfde is. Dus, nou, uh, we, dus ik, bij jou in de snackbar maken ze, als je vraagt om een patatje oorlog, wat krijg je dan? Nou, ik ben zelf 38. Toen ik 16 was, heb ik twee jaar in een patatzaak gewerkt om yeah. wat bij te verdienen. Patatje oorlog was toen pindersaus en mayonaise. Ja. Yeah. En, en de laatste tijd. Als ik het zelf ook bestel, dan zeggen ze met uitjes, en dan krijg ik eigenlijk een beetje boos. Dan zeg ik, nee, gewoon pinnensals met mayonaise. Ja, gewoon een oorlog. Ja, pinnensals en mayonaise, pinnensals en mayonaise, ja. Goh. Ik kom uit Utrecht, ik kom uit Utrecht. Ik weet niet uh, of het aan de streek ligt. Ja, misschien dat het nog streekgebonden is, inderdaad. Go Goeie vraag weer. Ja. ja. Ja, zegt hij zelf. Nou, ik ga. Nee, maar ik zal wel ja zeggen voordat je zei. Ja, nee, ja, ik, je wou wel ja zeggen voordat ik iets zei waar je ja kon zeggen. 0801121. 1121 denk ik. Ja. Is goed, Aartje. Dankjewel en tot ziens. Hè. Jij bedankt Adiel. Ciao, ciao. Ja, dan zit ik te denken, want het is echt wel weer tijd voor een plaatje. Maar ik um, bij patatje oorlog. Meestal heb ik geen enkele moeite met het bedenken van een mooi plaatje. Maar bij patatje oorlog schiet men... Behalve war, wat is het goed voor? Maar Dat is zo hard midden in de nacht. Dan schikt iedereen wakker. Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Um... Nou, ik ga er nog even over nadenken. Ondertussen praten we dan alweer over iets anders. Dus moet ik alweer iets nieuws bedenken. Willem? Ja, goedenavond. Hallo. Goedenacht is het al. Ja, nou ja, wat je wil. Ja, ik ben net klaar met werken, dus dan, uh... Oh, dan is het al goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. <laughs> nee hoor. Waar belde je over, Willem? Nou, ik denk een antwoord te hebben op de vraag van die kutmaten. Oh, eerlijk waar? Ja, denk ik. Nou... Een beetje, ja, ik zat een beetje te denken over de terugweg uh, in de Oh, oh en, ja, het is zelf bedacht, vol ja. Volgens mij is het zo dat uh, de kutmaat AA in het begin helemaal niet bestond. En dat, uh, dat het gewoon A, B, C en D en dubbel D was. Ja. Dubbel D is tegenwoordig ook al afgeschaft en dat is ja. E geworden. Hoe weet jij dat nou? Want ik zit het wel net te vertellen, maar... jij ja, klinkt alsof je dat al wist. Ja, dat, uh, dat, uh, dat wist ik toevallig al. En, oh. uh, maar dat die, A, uh, dat die AA nog helemaal niet bestond, maar dat uh, vrouwen gewoon uh, vraag... Uh, ja, de, daarna gingen vragen van uh, de, of de BH's kleiner waren dan een cupmaat A. Ja, en die moet je dan toch een naam geven. Ja. En daar hebben ze de AA van gemaakt. Dat lijkt mij het meest logische. Ja, of andersom. Dat, dat je die het AA was en dan... En dat het ging tot D? Nee, want dat had je natuurlijk gewoon dan E kunnen noemen. Dat, euh, ja, dat had je ook meteen E kunnen noemen. Maar ja, volgens mij waren er vroeger nog helemaal geen AABH's. Maar, omdat euh, men toen denk ik dacht dat euh, onder de A heb je eigenlijk niks nodig. Maar dat er wel vragen was en dat ze toen de naam AA aangegeven ja. hebben. Ja, het klinkt allemaal heel logisch. Heb jij zusjes of zo? Euh, ik heb één zusje, maar. Ja, er is niets nu. Nee, nee. Nou, ik vind het grappig, het is een man. Interessant onderwerp. <laughs> ja precies, je let gewoon altijd even op als het over BH's gaat. En op een gegeven moment dan weet je er gewoon wat van. Ja, dat klinkt eigenlijk heel logisch. Nou... Ja, dat is sowieso als man zijn. Nou, dat ik... lijkt mij het meest logische, maar ik had eigenlijk zelf ook nog een vraagje. Ja. Uh, ik heb uh, uh, twee kinderen, eentje van drie en eentje van twee. Ja. En het uh, viel me op tijdens de geboorte en de eerste jaren, laat me zeggen, dat ze helemaal geen moedervlekken hebben. Oh ja. Yeah. Echt dat ze echt helemaal uh, egaal worden geboren, laat me zeggen. En yeah. nou, mijn zoontje van drie, die krijgt nou yeah. moedervlekjes. Ja. Yeah. Maar wat dat dan nou eigenlijk is, of hoe dat kan, dat ze. Uh, of is dat toeval, of is dat nee. altijd zo dat ze geboren worden zonder. Ja. Uh, yeah. Nou, ik vind het dat echt een bedoel, hele daar, goede vraag. Dat... Ja. ja. Ik weet niet of dat uh, de standaard is: dat kinderen helemaal uh, egaal geboren worden en dat die moedervlekken later pas komen. Dat, uh, dat weet ik allemaal niet. Maar... Ja, nou ja, ik heb dan een van mijn kinderen heeft een moedervlek op zijn beentje. Dat, dat had hij al toen hij geboren was. Want toen hij heel klein was, stond ik altijd met zo'n babydoekje dat weg te proberen te poetsen, omdat ik dacht dat het een vlekje was. <laughs> maar, maar inderdaad, de, dan, de, tegen die tijd dat ze drie, vier zijn... dan, dan beginnen ze opeens moedervlekken te krijgen. Dat nou. het er invloed is van de zon of zo. Ja, ik ja weet het. pigment natuurlijk. Maar ja, nou, het is pigmentvlekken of dat van de zon komt. of. Ja. Nou, goede vraag Willem. Ik ben benieuwd of er iemand belt met een antwoord 0800 1121. Dan Naar... uh, blijf ik nog even luisteren. Dat is de bedoeling. Dag Willem. Oké, zo bedankt. Doeg. Heb ik uh, eindelijk een plaats gevonden bij dat patatje oorlog? was eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Culture Club is dit. En War. Patatje oorlog. Waar komt het eigenlijk vandaan? Waarom wordt een patatje, mayonaise en pindasaus zo genoemd? 0800 1121. Willem wil weten waarom kinderen op hun derde opeens moedervlekken krijgen. Harry wil weten waarom je uh, moet niezen als je in de zon kijkt. En dan hebben we nog het hele verhaal over de lente. Twee soorten lentes. Eentje die op 1 maart en eentje die op 20 maart begint dit jaar. Waarom is dat en wat is het verschil? En... Help Esther nou even met de massageopleidingen. Er moet toch iemand zijn die verstand heeft van de opleidingen op het gebied van massage? 0800 1121. Henk? Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb uh, antwoord op die laatste vraag: oh. Die massage. Oh, mijn oh dochter, fijn. Mijn dochter heeft opleiding gedaan voor massage en yoga in Bildhoven. Oh. En dat is aan de gezichtslaan en dat ligt tussen Bildhoven en Mar Maartensdijk oh is dus nog een mooi plekje om naar school te gaan ook jawel het ja. is het oude sanatorium Bergenbos oh inderdaad dat is een beetje een mooie rustgevende omgeving ja, ja. daar wordt je opleiding gegeven en hoe lang duurde die bij jouw dochter? Uh, nou, ik geloof dat ze nog wel een schat, maar dan vooral voor die yoga. Die, ik weet niet uh, precies die termijnen. Ah, oh, oké. Okay. Maar het is toch wel een uh, aantal jaren voordat ze uh, dat helemaal rond had. Het ja. is nog een pittige studie, hè? Want je moet natuurlijk precies weten waar welke spier, spier zit en waarom. Ja, nou, daar weet ik eigenlijk niks van. Oh. Het zal best <laughs> pittig zijn. Maar... Uh... Dat weet ik allemaal niet, maar ik weet ja. alleen waar, de, waar ze dat gedaan heeft. Nou, hartstikke goed beeld ja? En was ze, eh, nee, ze gaat nog steeds, dus ze is ook gelukkig met nou, die opleiding. Nou ja, ze, maar ze geeft al jaren yoga en massage hoor. Oh. Maar dat doet ze voor opvries, of, dat weet ik allemaal niet zo. Ja. Nee, maar, maar dat we ook, ook weten leuk. of het een leuke opleiding is. Het is een erg leuke opleiding. Kijk, ja. Ja. en vlakbij Utrecht, dus dat klinkt in ieder geval ideaal voor Esther. Ja. He, en, fijn. Dan, ja. en dan had ik ook nog wel een antwoord op dat uh, verhaal over die uh, meteorologische uh, uh, termijnen, 1 maart en september. Dat gebruiken ze vooral uh, in de meteorologie, klimatologie. En dat is puur een praktische uh, periodes. Praktische Meer zit er niet in. Die hebben dat ooit een keer ingesteld, uit praktische overweging. Maar wat betekent het dan? Ja, maar betekent dat ze kijken daar eigenlijk enkel naar het weer. Bij die anderen kijken ze naar zonnestand. Maar. En hier kijken ze, zeggen ze gewoon. Dan begint uh, de lente. Dan wordt het meestal wat warmer, zo rond de 1 maart. Ja, het heeft allemaal met het weer te maken. Maar, ja. maar uh, het exacte weet ik ook niet. Maar ik weet dat ze uh, ook bij de. Hoe heet dat? Bij die weermannen voor de radio. Ja. En de televisie, die gebruiken ook altijd die datum. Oké. Okay. Maar meer weet ik er ook niet van, hoor. Dus de weermannen zitten nu al in de lente. De rest van ons moeten even ja, tot de twintigste wachten. Ja, die hebben die al lente, ja. ja. ja. <laughs> Klinkt een beetje als hebben vakantie. Ik, ik heb wel eens gedacht, ik ga daar maar werken, hè. Wat vroeg lente. Maar... Ja, nou ja, maar we mogen best wel een beetje meepikken, denk ik. Ja, oké. Okay. Dat vinden ze niet erg. Voel... Maar dit was mijn verhaal. Nou, prachtig verhaal, Henk. Dank je wel. Oké. Okay. Dag, goed aan Doei. je dochter. Doe ik. Hoi. Bart. Is het goed? Ja. Is het goed? Ik hoor mezelf op de achtergrond. Hallo Astrid? Nee, nu sta ik uit. Hallo Bart. Hoi, goeiedag Astrid. Hoi. Het um, gaat over de schrikkeldag, En over de astronomische lente enzovoort. Ja. Nou, um, de aarde draait om de zon. En één keer in het jaar is er precies een tijd dat de dag, zonsopgang en zonsondergang. 12, de 12 uur, uh, is het middaguur. Precies 12 uur voor zonsopgang. En dan. Na, da, na die datum is. Uh, Zonsondergang. 12 uur. Dat is dan het lentepunt. Dat is rond 21 maart. En. In september. Is weer precies hetzelfde aan de hand. Dus. Zonsondergang en zonsopgang. Die zijn. Om 12 uur. S bij ons is het helemaal trouwens. Helemaal, helemaal niet zo maar goed. Dat wordt al zo gezegd. Oh. Dus dat is dan. Uh, het lentepunt en het uh, herfstpunt. En uh, ja, dan is dat uh, de lente. En, uh, maar het jaar is niet precies om 365 dagen. Maar het jaar is om 365 dagen plus één vierde. Ja. En vandaar dat ze dus één keer in de vier jaar... Geen, een extra dag, dat is dan die cirkeldag... Want het is namelijk zo geweest, want daar de, de zijn ze erachter gekomen. Dat Pasen op een gegeven moment, dat viel ergens in, uh, in december. En Sinterklaas, <laughs> dat viel begin november. Dus ja, die dagen die gingen gewoon echt helemaal uit, uit, de, uit de bal vliegen. <laughs> en hebben ze toen teruggedraaid? Pardon? Dat hebben ze toen teruggedraaid. Nee, ze hebben toen, uh, nee, want uiteindelijk is het zo dat dus een jaar is 365 dagen plus één vierde dag. Ja. Dus om de vier jaar. Maar dat is nog niet helemaal zo, want om de honderd jaar, want in 2000 hebben ze dus het cirkeljaar niet ingevoerd. Hadden we geen uh, 29 uh, februari. Hebben we toen een keer overgeslagen, ja? Ja, dat, en dat gebeurt elke honderd elke jaar. Echt waar? Ik kan me dat heel niet herinneren. Hebben nee, we in ja, het jaar 2000 schrikkeljaar overgeslagen? Ja, ja, 2000 was geen schrikkeljaar. Nou, dat vind ik heel gek dat ik dat niet meegekregen heb. Of dat ik dat gewoon weer vergeten ben. Ja, dit, nou, maar, nou, maar op dit. Ja, dit, dit jaar is. Ja, goed, iedereen die gaat. Uh, ja, alles dan. Uh, ja, is dus een heel veel. Nee, maar het is dus zo, een jaar is uh, dus 365 dagen plus één vierde dag. En eigenlijk is één dag, wat jij nu, wat jij en ik leven. Ja, dat, dat, die heeft een paar seconden extra gedaan. Maar is het, ik denk dan, als we een schrikkeljaar overslaan, dan, dan zou je denken dat ik het onthouden heb. Maar misschien omdat we toen in 2000 zo druk waren over de hele millenniumwissel en zo. Wat zeg jij? Nou, dat ik het niet meer weet dat we het schrikkeljaar toen overgeslagen hebben. Omdat we toen ook nog heel erg druk waren nee, met nee, de milling. Nee, kijk maar op Google, dat kun je meteen... Want jij ja, zo... kijk maar op Google, vind Google. ik echt zoiets stoms om te zeggen in dit programma. Dan kan ik toch alles wel op Google gaan kijken. Het is de jij hebt er nee, verstand maar ja, van. Maar dat kun je, ja, je, jij kunt het gewoon meteen zien. Dus 2000 was geen uh, schrikkeljaar. Terwijl het officieel wel oh. ja, zou moeten zijn. Nou, ja, maar Dat nee. is het niet geweest. Zie, heb ik toch weer wat van je geleerd. Dus. Um, ja. Nee, maar goed. Uh, wat ze dus zeggen over die lente. Um, ja, dat is gewoon een, uh, gewoon een gegeven van Alleen 1 december of 1, 1 januari is het nieuwe jaar. En dan begint dus ons het nieuwe. En dan. Yeah, dat, dat is gewoon een flauwkeur-ding. Uh, dat, dat is uh, van, de, van de KNMI. Die, die, die gaan gewoon 1 maart. Uh, Begint de lente. Ja, maar, maar je het, zegt uh, gewoon, dat kunnen ze ook gewoon op de 20 maart of 21 Wanneer de, maart de zon uh, net zo lang ondergaat als opgaat. Dus ja. Dat is dus, uh, dan begint de lente. He, dat is dan de, de, de dag is net zo lang als de nacht. En dan heb je op uh, 21 juni heb je de kortste uh, nacht, de langste nacht, de langste dag. En ja, 21 december heb je de kortste dag en de langste nacht. Ja. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Hoi. Nou, dan is dit een mooie gelegenheid om even... ...Four Seasons in One Day te proppen. FOUR SEASONS IN ONE DAY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 in one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 Liedje van Crowded House Four Seasons in One Day 0800 1121. Dat blijft natuurlijk gewoon het, uh, het nummer, en dat nummer kun je gebruiken als je bijvoorbeeld uh, nog tips hebt voor Esther op het gebied van massageopleiding in de buurt van Utrecht of um, als je bijvoorbeeld uh, weet hoe het zit met niezen: dat je moet niezen als je in de zon kijkt of in naar het licht kijkt. 0800-1121, ook als je weet waar de uitdrukking patatje oorlog vandaan komt. En het feit dat kinderen pas rond een jaar of drie in het bezit zijn van moedervlekken. Ja, soms zijn daar uitzonderingen op. Maar waarom komt dat pas na een jaar of drie? 0800-1121. Stefan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ja, ik belde over die, die autolakken. Oh. Ja. <laughs> <laughs> ik dat vind het heel, heel grappig. Erg, want in, nee, niemand die daar iets van af weet. <laughs> Volgens mij blijft dit gewoon een beetje zo doorsudderen tot, uh, tot een uur of zes. Maar dat vind ik helemaal ja, niet ja, erg. Wat had je nog toe ja. te voegen? Nou joh, ik heb, ik heb in een ver verleden heb ik in een oud schadebedrijf gewerkt. Ah. En uh, wat ik me daarvan herinner was dat je twee typen lakken had: je had zeg maar de normale lakken, waarbij je zeg maar, de kleur opspuit en dan vervolgens uh, aflakt met een blanke lak. Ja. En je had de lakken die, waarbij de, de kleur en de aflak zeg maar in één zaten. En die spoot je dan in één keer op. Dat waren de unielakken, als ik me dat goed herinner. En waren die en goedkoper, waren de, de unielakken? Ja, dat, goh, dat weet ik niet, jongen. Oh, dat weet ik okay. echt niet. Nee, nou. Wat ik wel weet, is dat dat de lakken waren die gingen verkrijten. Ja, nou ja, nou dan dus zal dat misschien toch zo zijn. Ja, dat, er niet, dat er geen beschermlaagje overheen zit. Nou, er zit, die, die, die, daar zit zeg maar al een aflak in. Maar er zit niet een beschermende... Uh, aparte blanke laklaag overheen, ja, zeg maar. Ja, ja. Maar ze zeggen, het is, het is alleen bij rood, maar het is ook bij witte wagens. Het zijn vaak van die, van die busjes, bestelwagens of die oude golfies of zo, je, die je ziet rijden. En dat zijn, zeg maar, de, de, de lakken die je ziet verkrijten. En die kan je oppoetsen totdat je een rol zweegt, maar een maand daarna is die weer wit. En als je hem aftopt en, en dan met een blanke lak af zou spuiten, dan heb je het probleem niet meer. Ja, maar ja, je zou gek zijn natuurlijk als je een rode auto koopt en zegt van... nou, ik ga hem eerst nog even met een blanke lak af laten spuiten. Nee, dat is niet handig, nee. nee. <laughs> en, maar je, je ziet ook andere, andere kleuren rijden, rood... waar een metaliek kleur in zit, of zo'n zo metallic, zeg maar. Ja. En dat zijn, die zijn gewoon in kleur opgespoten en afgelakt. En daar zie je het niet bij. Ja, dat is grappig. Daar, daar kreeg ik nog een mailtje over van Johan de Vries. Heel, heel uh, behulpzaam. Die is al acht jaar, werkt hij bij een uh, uh, uh, grote automerk. Ik mag het ook wel zeggen, dat is geen reclame bij Seat. En, uh, en die schrijft ook, even kijken, waar dit nou... Uh, een uh, metallic rood blijft eeuwig goed, eeuwig ook. Maar dat komt puur omdat rode metallic lak duurder is dan hoogglanslak. Dus uh, ja, dat is natuurlijk andersom. Het is natuurlijk duurder omdat het langer goed blijft. Omdat het, uh, maar bij metallic lak is het inderdaad uh, het is grappig. Nou, maar die is gewoon afgelakt, opzet. die is gewoon eerst in kleur opgezet. En vervolgens is daar een blanke lak overheen gegaan. Ja, ja dus dat is, het is net als met nagelslakken eigenlijk. Daar heb ik geen ervaring mee. Nee, maar dit, dit, al die mensen bij autoschadebedrijven zo... zouden gewoon wat vaker hun nagels moeten lakken. Daar moet ook een beschermend laagje overheen. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> nou, hartstikke goed, Stefan. Dank je wel. Heb je okay. zelf een rode auto? Uh, nee, gelukkig niet. <laughs> <laughs> en dan blijf je aan het ontkrijten. Oké, okay, dank je wel. Uh, uh, Oké, okay, ja, graag gedaan. Hoi. Ron? Hoi, hey, goeiemorgen Astrid. Goeiemorgen. Hoi, hey, je gaat uh, altijd op je hele prammende vraag, denk ik. Nou... Ik krijg allemaal van die kerels uit de telefoon die verstand hebben van BH's. Ja, dat is dat, hè? Nee, ik vind het wel grappig. Wat wilde je melden? Nou, je hebt dubbel A en je hebt dubbel D. Ja. En het woord zegt het eigenlijk al, Dubbel A is dubbel klein en dubbel D is dubbel groot. Dat is hetzelfde als in de normale confectiematen. Je hebt XL en je hebt XS. En XS is extra klein, natuurlijk. Oh, dat had ik inderdaad nog helemaal niet aan gedacht. Maar... Nee, dat niet, maar ik, ik heb twee dochters hè, waar ik altijd mee op stap moest vroeger, dat ze nog kleiner waren. Dus ja, dan begin je bij AA ah, en je eindigt uiteindelijk bij uh, ergens onder deze. Maar, maar ben jij. Oh, dat sowieso. Maar ben jij met je dochters BH's gaan kopen? Ja. Wat goed. Nou, dan ben je echt een leuke vader. Dat kan niet anders. Ja, ja, ja onder lichtelijke dwang. Maar nee, nee, dat vind ik niet <laughs> erg hartstikke Leuk met die meiden. Nee, maar ik, ik bedoel, ik had ook een hele leuke vader. Maar ik zou me er toch echt niet, niets bij voor kunnen stellen dat ik met hem naar een naar een uh, lingeriezaak of weet ik veel wat voor winkel was gegaan... om, uh, om een BH te kopen. Dat deed je toch nee. met je moeder? Ja, nee, nee, maar ik mocht de kleur ook nog uitzoeken, dus dat ging helemaal goed. <laughs> nou, prachtig. Nou, en dat deed je ook met... Nou goed. Maar, um, uh, ja, maar het is toch... toch, toch uh, ik weet dat het vervelend is... maar dan, ik zit er toch wel over na te denken. Want dat XL en XS, dat, ja. zijn natuurlijk, dat staat voor de toevoeging extra... Dus dan is het niet zo raar dat je XS hebt, dat dat kleiner is. Want dat betekent gewoon extra small, oftewel kleiner. En dat XL groter is dan L. En dat betekent gewoon extra groter. Maar bij AA... Ja, ik heb zoiets. Du dubbel, dubbel D is dubbel groot en dubbel A is dan dubbel ja. A, dus dubbel klein. Ja, het lijkt natuurlijk heel logisch. Maar... Ik vind het wel grappig, te mailde ook iemand over AA-batterijen. Daar heb ik er niet zoveel verstand van. Die zitten bij dames wat lager dan de haar, zeg maar. Goed, daar heb ik een beeld. Maar oh, dan kan ik het natuurlijk weer niet terugvinden. Maar ja, ik vond het wel grappig dat blijkbaar dat AAA-batterijen ook kleinere batterijen zijn dan AA-batterijen, maar daar heb ik dan ook weer helemaal geen verstand van. Ja, dat heb ik er weer even stand Nou, maar toch leuk <lacht> geprobeerd. Hé, hey, bedankt voor uh, ja, okay. deze verhelderende bijdrage. Hé, hey, prettige <laughs> Dag Ron. Ja, doei, doei. Hoi. Marjan. Hallo. Hallo. Hi. Uh, ik bel op naar aanleiding van die ene vermiste dag in de 2000, maar 29 uh, februari, die was er wel. Ja, ik zie het in de chat en in de mail, en, uh, dus het is helemaal niet zo raar dat, ik me, dat daar mij niks van bij stond, dat we dat overgeslagen hebben. Het was gewoon een schrikkeljaar, hè? Ja, dat was gewoon schrikkeljaar. Maar dat komt, want hij had wel een beetje gelijk, Bart... dat het wel in de, de, de jaren van honderd, zeg maar... dat we dan geen schrikkeldag... behalve als het een millennium is. Dan weer wel. Het is ook één grote rekensom, hè? Ja, maar uh, voordat het millennium kwam... Ja. had ik een keertje op de radio een programma gehoord... waarbij dat ook gezegd werd... dat er bij de honderd jaren geen schrikkeljaar kwam. Ja. Maar bij... Duizend jaren bij Millenniums ook. En dat is dus niet waar. Nee, we hebben gewoon een schrikkeljaar gehad in het jaar 2000. Ja. He, weet en dan je... heb ik er misschien nog eentje voor je. Ja. Uh, over die, over die uh, lente maand, maart. Ja, ja. Ik denk dat dat komt als die ene meneer die zei iets van dat was... Uh, dan... Een hele prangende reden voor, maar die naam die was gewoon bij wijze van spreken een soort van toevallig gekozen. Maar je hebt de jachtmaand, je hebt de lauwmaand. Maar Jan, ik hoogmaand. onderbreek je even, want we gaan er even uit voor het nieuws. Maar we komen hierop terug. Oké,